9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Libische straaljagerpiloten hebben bevestigd dat de luchtmacht opdracht heeft gekregen om op demonstranten te schieten. De twee piloten weigerden mee te doen en besloten naar Malta te vliegen. Bij het harde leger optreden in de Libische hoofdstad Tripoli zijn volgens ooggetuigen tientallen doden gevallen. Straaljagers, helikopters en tanks openden overal waar demonstranten waren het vuur. Ook in andere Libische steden is het nog steeds onrustig. Inmiddels hebben alle diplomaten van Libië bij de Verenigde Naties de kant gekozen van de betogers. Ze roepen de Libische leider Gaddafi op om af te treden. VN-chef Ban Ki-moon had daarvoor al met Gaddafi gebeld... en hem dringend gevraagd te stoppen met geweld tegen de bevolking. Justitie in Egypte gaat twee oud-ministers vervolgen. De ene is de oud-minister van Binnenlandse Zaken. Hij wordt beschuldigd van witwassen en zelfverrijking.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Vandaag is topcrimineel Stanley Hilles in Amsterdam vermoord. Wie hij was en wie er achter deze aanslag kan zitten... hoor je zometeen van misdaadjournalist van Elsevier, Gerlof Leijster. En Hans Klok is te gast straks. Een tijdje geleden stond hij natuurlijk nog met Pamela Enners in Las Vegas. En nu toert hij in Nederland door alle grote zalen... En in het piepkleine IJmuiden. En daar heeft hij een bijzondere band mee. Ja, Luc, ik denk, dat is heel interessant. Ja, zou ik doe maar niks. Je kijkt zo raar. Ik zit hier gewoon. Ja, oké. Okay. En Hans Klok vertelt ook nog hoe hij aan een, een, aan een hele oude truc komt. Die hij al vanaf wilde hebben. Vanaf dat hij een heel klein handje was. Uh, dat allemaal na half tien. Ranking the news. En dan zit je nu ook nog mee te fotograferen, Luc. Ja, dat komt zo meteen op de Twitter van BNN Today. Uh. Twitter.com/BNN Today. <laughs> even lachen, even lachen. Ja. Ja. Moet je niet aan het werk? Oh ja, ja. Dat nee. de top 5 vijf van Ranking the News. Een spannende dag vandaag in Nijmegen. In die stad is een middeleeuwse stadstoren opgetakeld. En dat ding lag onder plein 1944. Uh, hij is er net uitgetild. Het, ging, uh, heel, het was heel spannend. Uh, de toren woog uh, toch iets meer dan uh, gedacht. Dus hij is er net uh, op de vrachtwagen eruit geveild. Dat nou, is goed nieuws, gefeliciteerd. En is alles goed gegaan? Niks stuks gemaakt of dus zo, voorzichtig gedaan? Ehm, uh, ogenblik, het is hier heel lawaaiig. Ik loop even, <laughs> excuus. Ja, even. Moment hoor. Ja. We <laughs> rijden hier wat vrachtwagens heen en weer. Oké. Okay. Ik neem hem vast een kopje thee. Hè? Ja. Moment hoor. Ja, is goed. Ja, in principe wel. <laughs> ja, in principe voorzichtig gedaan. Gelukkig, mooi, goed nieuws. Dan is er natuurlijk wel de vraag: waarom dat ding dan eigenlijk niet gewoon blijft liggen waar die ligt? Als archeoloog wil je dat het uh, het liefst uh, voor toekomstige generaties in de grond blijft zitten. Zodat ook toekomstige generaties uh, uh, de toren kunnen bekijken. Uh, helaas, helaas was het zo dat uh, de toren midden in een parkeer uh, in is gelegen. En uh, ja, die lag gewoon uh, precies middenin uh, de inrit. Ja, stom middeleeuws volk. Wie zet er nou een toren pal voor de ingang van een parkeergarage? Dat kan we echt zo boos maken. Die domme middeleeuwers, schrik, <lacht> zo dom. Goed, gelukkig kunnen we straks wel weer naar die toren kijken. De toren wordt. Twee jaar in opslag genomen in een uh, beveiligde loods. Uh -huh. En vervolgens, na twee jaar, uh, wordt hij weer ergens terug uh, geplaatst op het uh, plein. Dan de nasleep van de politieke roddel van dit weekend. De PVV zou invloed hebben gehad op de kersttoespraak van Koningin Beatrix. Dat zei Huub Oosterhuis, een theoloog die dikkematisch is met de vorstin. Ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wel zeggen omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. Nou, nou dat was dus die Huub. En nou, gisteren iedereen praat en praten En vandaag was Wilders zelf ook aan het woord. En die zegt dus, no way, José, dat ik dat ik, deed. Ik zou het echt niet weten. Ik heb helemaal niemand nog nooit in mijn leven gecensureerd Laat staan, de koningin. Ik heb wel altijd com commentaar gehad achteraf. Maar vooraf niet. Dus uh, ik heb toch met geen woord uh, met welk kabinetslid... dan ook vooraf of achteraf overgewisseld. Dus... Ja, dus hij heeft de toespraak vooraf niet gezien? Ik heb het niet alleen niet gezien... maar ik heb het er nooit met iemand van het kabinet dan ook maar over gehad. Uh, maar voor... u was niet altijd blij met de kersttoespraak uh, van de koningin? Nee, uh, zeker niet. Ik heb soms zelfs gezegd dat ze als een haas uit de regering moest. En uh, dat ook in de Kamer voorgesteld. Ja, dat was een vreemd plan toen de koningin zou dan in een hazenpak... met een wortel in haar mond al hupsend haar paleis uit moeten springen. Dat is er ook <lacht> nog bijna doorgekomen, die motie. Gek was dat. Goed, uh, <lacht> dat censureren heeft dus, dus niet gedaan? Ik heb uh, helemaal niets gedaan uh, wat het kabinet heeft gedaan... Uh, want zij zei verantwoordelijk, dat weet ik niet. Uh, uh, of het waar is, weet ik ook niet. Maar één ding weet ik wel. Uh, ik heb me daar uh, achteraf vaak mee bemoeid, maar natuurlijk nooit vooraf. We gaan naar Utrecht. Opnieuw problemen daar op het spoor. Uh, vanochtend rondom 9 uur was er een, een, een brandmelding. Uh, en is de verkeersleidingspost in Utrecht uh, als gevolg daarvan... Uh, korte tijd ontruimd geweest. Vroeger, toen waren er nog dagen dat Utrecht Centraal niet in de fik stond. Tegenwoordig betekent elk sigaretje meteen een ontruiming. Het bleek overigens een loze brandmelding te zijn. De brandmelding kwam vandaan dat er een, een schoonmaakploeg was... met een uh, aggregaat uh, die opstartte en uh, dat ontwikkelde rook... Rook betekent op veilig gaan. En op veilig gaan, dan rijden de treinen niet. Niet voor lang, na een kwartier, bleken dus loze alarmen. En rond half tien werd het treinverkeer weer opgestart. Een ander fikje nieuws uit Utrecht was er trouwens ook. De brand die vrijdag woedde in de Rabotoren, het is bijna niet bij te houden... is hoogwaarschijnlijk aangestoken. Op twee dan, de topcrimineel Stanley Hillis is vandaag in Amsterdam doodgeschoten. Op dit moment uh, zijn uh, zowel de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 Stanley Hillis zou een handlanger zijn van Willem Holleder. En wie hij echt was, dat hoor je zo meteen hier in BNN Today. En tenslotte nog het belangrijkste nieuws van de dag: dat is de onrust in het Midden-Oosten. Vandaag ging alle aandacht naar Libië. Grote chaos daarbij, protesten tegen het bewind. Van daar ze En ik ze eigenlijk horen. Ze Ja, wacht Ja, ja. This is, this is this is bullshit this is heavy weaponry i'm talking about heavy artillery in Tripoli, de hoofdstad, zijn de protesten en ook de gevechten het heftigst. De televisiezender Al-Arabia meldt dat er alleen vandaag al 160 doden zijn gevallen in Tripoli. Een getuige zegt op de Arabische nieuws en de Al-Jazeera... dat vliegtuigen van de luchtmacht delen van de stad bombarderen. Wat er precies gebeurd is, dat is niet helemaal duidelijk. Libië staat niet toe dat er journalisten in het land komen. Ondertussen ontbreekt van de Libische leider Gaddafi elk spoor. De Britse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij aanwijzingen heeft... dat hij op weg is naar Venezuela. We hebben natuurlijk...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 weer een Nederlands product. Mooi, Marieke Jager. Met, god, hoe heet het nummer ook weer. Mm, Traveler. Ja, dat was het. Ja, het is een maandagavond. Dat betekent natuurlijk tijd voor sport in BNN Today met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Benemijn. Jij bent in Oostenrijk. En uh, cool. daar ben je aan het skiën. Kan je dat een beetje... Nou, ik, nou ja, ik kan een klein beetje skiën. Ik mocht natuurlijk nooit skiën als, als actieve schater, dus ik, ik ben niet meer actief, dus nu mag ik in één keer skiën. Ik ben nu voor de tweede keer in Oostenrijk en uh, nou, ja, ik kom wel zonder, of, ik zou zonder vallen de piste af kunnen komen. Maar goed, alleen de piste afkomen is natuurlijk voor mij niet, niet, niet genoeg. Ik wil natuurlijk ook wel een klein beetje hard afgaan. Ja. Uh, maar ja, ik vind het zelf eigenlijk wel dat ik best wel goed, goed kan skiën. Alleen de mensen om me heen, die, die denken daar beduidend anders over. Goed, maar daar hebben we het helemaal niet over, skiën tenminste eventjes. Nee? Maar we hebben het over bobsleeën, over de dames. Die werden afgelopen weekend zesde op het WK Bobslee... En nou ja, voorheen was het eigenlijk het verhaal dat de bobslee mannen toch wel de hoofdrol speelden in het bobslee. Maar nu zijn alle ogen gericht op de dames en over uh, de komende winterspelen die er volgend jaar aankomen. Esmee Kamphuis en Judith Vis, daar gaat het over. Dames, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hi, En gefeliciteerd natuurlijk met de zesde plek. Is dat uh, is dat Ja, tuurlijk is dat felicitaties waard. Maar waren jullie er blij mee ook? Ja, we, we hadden van tevoren het doel om het op zes te doen. En we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt de eerste dag... Dus uh, we zijn blij dat we de tweede dag met twee goede runs zijn teruggekomen tot een zesde plek. De afgelopen weken waren jullie ergens succesvol, ook bij het Europees kampioenschap. En zelfs bij de World Cup's waren jullie, stonden jullie op het podium. En is een zesde, zesde, zesde, zesde, zesde, zesde plek dan echt voldoende voor jullie? Ja, op die baan zeg maar, was de baan is aangepast, dus er zaten drie nieuwe bochten in de baan. Dus de Duitsers hebben daar uh, zelf heel veel op getraind en de baan verder gesloten gehouden. Dus ze hadden een enorm thuisvoordeel en, en deden het dus ook weer heel erg goed. Dus uh, ja, een top 6 was een realistisch doel. En als je een van de vier runs compleet uh, verprutst, dan uh, denk ik dat je heel erg blij mag zijn als je nog met de andere drie runs terugkomt. En wat is nou eigenlijk het echte verschil ten, ten, ten opzichte van, van vorig jaar? Uh, nou ja, eigenlijk een heleboel dingen. We hebben een uh, nieuwe coach, um, een ja? nieuwe remster en een nieuwe slee. Dus eigenlijk het enige wat nog hetzelfde is, uh, ben ik zeg maar, <laughs> als pilote. Ja. Maar Esme, vorig jaar had je deze begeleiding niet en deze bob niet. Wist je vorig jaar dat je niet de optimale begeleiding en de, en, en de beste bob had? Ja, dat wist ik. Maar ja goed, uh, daar kan je niks aan doen. En je moet uh, hetgene wat je wel kan, ja, kan beheersen, dat moet je gewoon optimaal doen. En alle andere dingen moet je proberen naast je neer te leggen, want dat is verloren je... energie. Ja, maar Esme, je bent toch een topsport? Je wilde het beste van het beste hebben. Dan moet je toch zwaar en zwaar gefrustreerd zijn geweest vorig jaar? Ja, ik, ik ben wel gefrustreerd geweest, alleen... Uh, maar heel even, Esme, tot... wat, wat, wat schort er dan aan vorig jaar? Wat had je toen niet dan, bijvoorbeeld? Ja, we hadden niet het keuze uit alle materiaal. En we hadden een coach die, die gewoon niet in ons geloofde. En, en, en ons daarom niet alle mogelijkheden gaf die er waren. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig als sporter. En uh, daar hebben we nou ja, drie jaar lang tegen gevochten. Uh, maar ja, dat, dat kwam mijn prestaties niet ten goede. Dus toen hebben we besloten samen met de mental coach in het Olympisch jaar... om uh, ja, het naast ons neer te leggen, omdat we toch niet konden veranderen. En met dat wat we wel kregen, uh, ja, de wereld zouden laten zien wat we konden. En uh, ja, dat is gelukt. En waarom had hij geen vertrouwen in jou dan? Dat zou jij hem moeten vragen, ik weet het niet. Hij heeft het gewoon echt zo tegen jou gezegd. Ik heb gewoon geen vertrouwen in jou, Esmee. Ik ga voor de mannen. Hij is heel duidelijk geweest in, in zijn keuzes, ja. Maar dan heb je toch ook een NOC, NSF achter staan. Die laat, laat zulke dingen toch, toch nooit mooi gebeuren. Dat mag toch niet gebeuren in Nederland. Zo kun je toch, toch, toch, toch niet omgaan met onze Nederlandse topsporters. Ja, nou ja, kijk, ja, weet je, ik, ik vind het heel erg lastig om, om, om dat allemaal ja, weer terug te halen. We hebben zoveel, er is zoveel over gesproken en eigenlijk is het belangrijkste dat het nu gewoon goed gaat, dat we medailles halen en dat het bobslee positief in het nieuws komt. En ik denk ja. dat het belangrijk is dat we met z'n allen vooruit moeten kijken en uh, wat gebeurd is lekker moeten laten rusten en, uh, en nu verder gaan. Wanneer bepaal je voor jezelf, ik word bopsleer? <laughs> dus is dat iets waar je ja, niks iets. bij kan voorstellen, Er? Nee, nee, nee, nou, niet, niet. Als je in Nederland woont en er is geen botvleet, er is geen historie, er is helemaal niks en dat je dan ook nog als meisje, met alle respect hoor, dat ik denk van god, het lijkt me nou echt heel gaaf om in zo'n botvleet te gaan zitten. Het is eigenlijk, uh, ik, ik werd niet wakker dat ik dacht, nou laat ik dat eens gaan doen. Het was eigenlijk, ik hm. en ik was uh, lange tijd geblesseerd, dus ik zou, ja, de internationale doorbraak die bleef eigenlijk gewoon uit. En uh, ja, toen ja? dacht ik, ja, mijn studie geneeskunde loopt op zijn einde. Misschien moet ik eens wat minder gaan sporten. Maar ja, ik kon het gewoon niet loslaten. En toen werd ik uh, gevraagd door Ilse Broeders om het een keer te proberen. Toen dacht ik, nou, als ik dat nou doe, meetrain met die meiden een half jaar... dan laat ik die atletiek los. Dan ga ik één ja. keer in zo'n bobslee zitten en dan durf ik nooit meer. Want ik durf niet in de nachtbanen, niet in de skilift en ik durf helemaal niks. <lacht> ja, dan kan ik mooi mijn studie afmaken, is alles opgelost. Maar ja, helaas, uh, één keer naar beneden en verslaafd. Hey, en je durft ja. niet in de, bijvoorbeeld in een skilift en je durft nee. wel in een bobslee? Ja, en ik durf het ook nog steeds niet. Nog steeds niet? Echt niet? Nee, nee echt En dan niet, nee. misschien misschien vierde, misschien, wat is nou eigenlijk de, wat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap die je eigenlijk moet hebben om nou een goede bobsleder te worden? Uh, nou, qua piloot en remmer zit dat wat anders, denk ik. Maar uh, voor, voor zowel piloot als remmer moet je fysiek sterk, snel en explosief zijn. En het liefst ook uh, een ja. beetje zwaar kunnen worden. Want hoe zwaarder wij zijn, hoe lichter de bobslee. Uh, en uh, ja, dan als piloot moet je nog uh, ja, de guts hebben om uh, de slee vooral maar te laten lopen en zo min mogelijk te sturen. En, ja. en je moet, dat, dat heb ik nog nooit van gehoord, maar je moet zwaar nee. durven worden. Dat is handig. <lacht> ja. Nee, ja, hoe zwaarder wij nee, zijn, hoe lichter nou de slee. Dus, uh, ja, en dan dus... dames, ja, dan, dan kan die vraag niet uitblijven natuurlijk. <lacht> Hoeveel wegen jullie? Nou ja, ik, ben, uh, tien, ik heb 10 kilo ondergewicht. Ik weeg slechts 70 kilo op het moment. Ja, belachelijk weinig. En, en de en ander? Ga je dan 10 kilo zwaarder worden? Door uh, heel veel te eten en heel veel krachttraining te doen. Met deze fantastische begeleiding hè, die je hebt en, en de snel, snelste bok die je maar, maar kunt bedenken. Ga je jullie nu ook gewoon over, over drie jaar Olympisch Goud halen? Nou dat uh, de coach heeft heel mooi uh, het uh, project waar we mee bezig zijn, Project Gold genoemd. Dus, uh, <laughs> dus zijn, zijn doel is duidelijk. <laughs> en uh, nou, hij zei in oktober nadat hij twee weken met ons had gewerkt dat we dit jaar een medaille zouden halen op de World Cup. Natuurlijk hebben hem heel hard in zijn gezicht uitgelachen. Maar hij heeft gelijk gekregen, dus laten we ook hopen dat hij gelijk krijgt over die Olympische medaille. Kan je dat proberen te beschrijven wat voor gevoel het geeft als je in die, in die paar seconden naar beneden gaat? Ja, je krijgt een enorme adrenalinekick. Uh, je, je komt soms in uh, min 10 of min 20 kom je beneden en je staat in een dun uh, ja, wedstrijdpak, wat gewoon een soort schaatspak is. Maar je hmm. hebt het absoluut niet koud, want die adrenaline giert door je lijf. En uh, ja, die kick, daar doe je het voor. Denk je iets in Hè? die tijd? Uh, nee, eigenlijk niet. Als piloot ben je alleen maar bezig met uh, instinctief reageren. Je hebt een plan in je hoofd, hoe je de, de baan of de bob naar beneden moet sturen door de baan heen. En uh, ja, als je niet perfect uit de ene bocht komt, kom je ook weer verkeerd in de volgende. Dus daarom is het gewoon continu eigenlijk je optimale pan aanpassen. En dat, dat gaat zo snel, met 140 ga je door dat ijskanaal. Uh, dat is gewoon instinctief reageren. Heb je altijd controle over de bocht? Dat is wel, dat bedoel ik. <laughs> heb je het ooit wel eens niet gehad? Ik heb uh, 19 keer, uh, ben ik uiteindelijk op mijn dak beneden gekomen. Dus uh, je verliest ook wel eens de controle. Ja, ja. En nog steeds stap, stap je erin? Ja, kijk, je weet in principe wat je moet doen. En uh, ja, over het algemeen volgt bij mij na een crash een van de betere runs. Dus uh, dat scheelt, dat maakt het wel iets makkelijker om weer in te stappen. Maar uh, ja, dat, daar moet je natuurlijk wel over iets heen stappen. Want je bent net met 130, 140, uh, ja. ja, ben je gecrashed. en dat doet gewoon zeer. Uh, en dan, uh, dan is het wel een grote stap om weer te gaan. Maar uh, ja, dat is net als met, denk ik, met een auto-ongeluk. Je moet zo snel mogelijk weer de auto instappen, want anders dan, uh, ja, kan je er alleen maar bang voor worden. Ik vind jullie uh, twee uh, hele, hele stoer dames, <laughs> kan ik wel zeggen. Ik ook. Dames, hartstikke bedankt. Heel veel succes nog. Uh, op naar de Winterspelen. Sochi, goud daar. En dat duurt nog wel eventjes, maar uh, we blijven jullie volgen. Dank je wel. Dank je wel. Ja. in Judith Vis. Dank je. En Erben, tot volgende week. Tot volgende week. BNN Today. Ja, blij dat ik vandaag gewoon bij BNM was en niet thuis. Want topcrimineel Stanley Hillis die werd dood, doodgeschoten vlak bij mij thuis. Wie hij was en uh, wat hij zo al op zijn kerfstok had, dat hoor je zo meteen. En na half tien, Hans Klok doet zijn trucje. Do little skinny jeans. Zometeen uh, um, hoor je, um, maken we de provinciale staten sexy voor je met Miss Noord-Holland. Maar eerst van Noord-Holland naar Botswana. Exit Holland. Ja, in Exit Holland bellen we iedere dag met Nederlanders die het land hebben verlaten. En Lotte Vermeij, die heeft niet alleen Nederland verlaten, ze heeft ook Tanzania verlaten, want ze is naar Botswana verhuisd. En om, uh, ze is journalist om haar boek uit te werken over kindsoldaten. Maar daar gaan we het nu nog even niet over hebben, want dat boek is nog niet af. Lotte voor mij, goedenavond. Ga je weer, Waar we het wel over gaan hebben is dat jij van het redelijk, nou ja, laten we zeggen, beschaafde, normale Tanzania naar Botswana bent verhuisd. En daar woon je echt volstrekt in de middle of nowhere. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> hoe, zi hoe ziet het eruit waar je, je woont? Zoals je soms van die wildprogramma's op tv ziet, zo ziet het hier eigenlijk uit. Er is hier. Helemaal niks. We wonen in een huisje met een uh, gastak. En er zijn hier veel wilde dieren zoals leeuwen. Er komen regelmatig giftige slangen tegen in de douche. Er woont hier een vogel precies voor de deur. Dus zo ziet het er hier uit. Dus als jij gaat douchen, dan stel ik me vast niet zo'n mooie badkamer bij voor als ik heb. Dat is vast al heel anders. Dan kom je ook nog eens uh, slangen tegen. ja, ja. Klopt, het is zo'n huisje wat buiten staat eigenlijk, zonder deur. Dus alle beesten kunnen naar binnen en naar buiten. En soms zit er dus een slang als je wil gaan douchen. En wat doe je dan? Ja, om te proberen te vangen. We hebben een uh, regenpijp met één kant die, die zit dicht. En dan, uh, meestal zijn het als die in de douche zitten. Dus dan zet je een masker op, zodat die niet in je ogen kan vertuigen, want dan word je blind. <lacht> um, en dan gaat die vanzelf in die buis. Oké. Okay. En dan gooi je hem eruit. <lacht> dus jij doucht elke dag met een masker op? Nou nee, als ik geen slang zie, dan uh, doe ik geen masker op, hand is wel. Aha, oké, okay. dat zijn de slangen en dan, dan stikt het er ook nog van de leeuwen. Ja, er zijn hier een hele hoop leeuwen. We horen ze eigenlijk iedere avond hier brullen en ze erg hier. En een vriend van ons, die houdt koeien. En die belde vorige week dat een van die leeuwen zijn koeien had aangevallen. Toen dus heeft hij die, die leeuw doodgeschoten en de dierenbescherming heeft toen die leeuw opgehaald. Dus wij mm -hmm. zijn gaan kijken bij de dierenbescherming, want het was een hartstikke mooi beest. Maar toen we daar aankwamen hadden ze hem al geslacht. Ja, die dierenbescherming hier, die, um, die jaagt eigenlijk op stropers. Want er zijn hier nog een heleboel stropers. Maar als er toch een dier doodgaat, dan wordt hij naar de dierenbescherming gebracht. En als het dus een leeuw is, eten ze hem op. Want ze geloven dat hij daar extra sterk van wordt. Zo ver voor de dierenbescherming in Botswana, zou ik zeggen. Ja. Hé hey Lotte, dit, dit zijn allemaal hele bijzondere verhalen. Je woont daar dus tijdelijk om, omdat je aan een boek aan het werken bent. Maar als je dit zou vertellen, dan denk ik alleen maar... Is het niet een heel klein beetje gevaarlijk misschien? Ja, soms is het wel een beetje gevaarlijk. Maar als je goed oppast en uh, niet te gekke dingen doet, dan uh, komt het wel goed. Want je hebt wel een deur in je huis bijvoorbeeld? Ja, dit huis is wel een deur gelukkig. Okay. Goed, Lotte, pas op jezelf en uh, tot snel weer. Lotte van mij uit Botswana. Radio 1, BNN Today. Ja, hoe maak je de provinciale staten nou sexy? Nou, simpel, door een paar lekkere dames dus. Uh, dus door het BNN Today de komende dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. Je hoorde net al in het uh, vorige uur Miss Utrecht. Vandaag uh, nu zometeen een andere miss over haar provincies... en de politieke thema's die daar spelen. Hallo, ik ben Jana Vajverditsch en ik ben Miss Provinciaal Noord-Holland. Noord-Holland is een van de leukste provincies van Nederland, want hier hebben we en de natuur en de stad. We zitten dicht bij Amsterdam en dicht bij het strand en een heel, hele rijke uh, cultuurhistorie. Wat er beter kan aan de provincie Noord-Holland is wat mij betreft het openbaar vervoer. Allereerst is het natuurlijk hartstikke duur en de OV-chipkaart maakt het voor oudere mensen wel lastig. En ik hoop dat er spoedig een nachttrein naar Amsterdam komt, van Haarlem naar Amsterdam. Als ik de baas van Noord-Holland zou zijn, dan zou ik ervoor zorgen dat er een heel groot waterpark in Noord-Holland komt. En dan waarschijnlijk lekker bij het strand. Dat lijkt me echt helemaal fantastisch. De provincie waarin ik nooit zou willen wonen, is toch wel Flevoland. Want ja, dat bestaat nog niet zo lang. En volgens mij is het echt enorm, saai daar. Op 2 maart ga ik stemmen op de Partij voor de Dieren. Um, wat betreft de andere partijen, er is er eigenlijk geen eentje die precies uh, mijn ideeën uh, nastreeft. En ik denk dat Partij voor de Dieren daarin een heel mooi alternatief is. En ik vind dat dieren absoluut een stem verdienen. En deze dame, daar wil je natuurlijk beeld bij. Dat kan op onze site bnntoday.nl. Staat een filmpje van haar, bnntoday.nl. En dan is het bijna één minuut over half tien. Tijd voor het nieuws hier is Christian Bonenbakker. Radio 1, het nos journaal.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 Vroeg justitie in Egypte al om bevriezing van de buitenlandse toegoeden van oud-president Mubarak. En dat kan erop wijzen dat de militaire leiders ook hem willen vervolgen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Christian. Ja, hij speelde een hoofdrol in de Amsterdamse onderwereld. Topcrimineel Stanley Hillis. Vanmiddag werd hij in Amsterdam Oost geliquideerd. Luister even mee naar een fragmentje uit Sonja toen Stanley Hillis daar de gast was. Volgens mij is het een het antwoord. Ja, wat zeggen ze dan? Dat ik. Uh schiet graag, levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Is niet zo, absoluut niet zo. Je bent bang dat ze op jou schieten? Ja, absoluut, ja. ja. Absoluut. Ja, ha, zegt Sonja Bakker. Nou ja, dat gebeurde dus ook vandaag. De daders gingen er vandoor met een busje en er wordt nog steeds naar ze gezocht. Gerlof Lijstra is een misdaadjournalist voor de Elsevier. Gerlof, goedenavond. Goedenavond. Ja, die Stanley Hillis, wie was dat voor iemand? Dit fragment is wel grappig. Hij had in 1979 in de Bijlmer een agent neergeschoten toen ze uh, hem op de hielen zaten. Mm -hmm. Iemand die al heel lang mee uh, loopt, of liep, moet ik zeggen, in de misdaad. Begon als bankovervaller in de jaren 80 En hij heeft zich daarna opgewerkt tot uh, grootschalig drugshandelaar. Uh, handelde in wapens, explosieven. Uh, ging om met alle groten in de misdaad in Nederland. Met Holleder ook hè? Ook met Holleder, Ja. Vriendjes mee of vijanden? Ja, hij zat in het kamp van Holleder. En het was eigenlijk nooit duidelijk of nou Holleder zijn baas was of omgekeerd. Um, Holleder zelf deed het voorkomen, onder andere tegenover uh, Willem Enstra... dat uh, Hillis de baas was, de ouwe. Dat als uh, Enstra niet snel betaalde, dat dan de ouwe misschien wel heel boos kon worden... en Enstra zou eindigen met een kaartje om zijn teen in een uh, koelcel... <lacht> Maar was dat tactiek van Holleder om te laten blijken van... Hey, hallo, ik ben niet de baas, dat is de oude, of was hij dat ook echt? Ja, dat is uh, nooit duidelijk geworden of nou Holleder de baas was... of Dino Sorel, onlangs mm -hmm. aangehouden, ja. eind vorig jaar, of Hilles. Uh, wat je vast kunt stellen is dat Hilles uh, eigenlijk altijd de dans uh, ontsprong... En dat kan twee dingen betekenen. Dat je toch niet zo'n grote rol speelt als uh, iedereen denkt. Mm -hmm. Of dat je zo slim bent dat je uh, geen sporen achterlaat en dat de anderen het vuile werk doen. Ik mm. denk het laatst. Ik denk dat hij toch een uh, grote jongen was in de hiërarchie. En misschien wel dat hij dus steeds de dans ontsprong... omdat hij misschien hier en daar een dealtje sloot of zo, met de politie. Nou ja, dat is altijd gesuggereerd hè, van uh, het, het feit dat hij de afgelopen jaren... in geen van de grote dossiers uh, voor de rechter is gekomen... Er werd gezegd van ja, dat is omdat, uh, omdat hij met de politie praat. En alleen al zo'n gerucht kan voldoende zijn om je uit de weg te ruimen. Want dat risico neemt men liever niet in deze nee. tak van sport. En niet alleen uh, slim, uh, maar ook een, een goede ontsnappingskunstenaar. Ja, hij is, uh, hè, toen, uh, toen hij bij Sonja zat, was hij uh, uit de Belmer weggekomen door uh, een touw met een klimhaak over de muur te gooien. De gracht rond uh, de Baai was bevroren, dus hij liep triomfantelijk uh, naar de auto. en <laughs> ja, zat waar. een half uurtje later achter de, achter de whisky. <laughs> um, hij is ook uit Scheveningen twee keer uh, weggekomen, ja? uh, uit de Schutterswijn ook maar. Nou, ik ken al die gevangenissen vrij goed en dat is knap dat je daar wegkomt, uh, bovendien zonder geweld. Hoe kwam hij weg uit Scheveningen? Uitgeveningen, uh, uh, hij heeft een keer zaagjes laten binnensmokkelen. Uh, ja, hij, hij was altijd slim. Uh, maar dus geen geweld. Wat ik net wilde zeggen, uh, mm -hmm. op een gegeven moment gingen er vier man uh, vandoor, onder wie Jan Boulaert. Uh, een van de Heineken-ontvoerders. En die vroeg aan Stanley of hij meeging. Maar Stanley vond het me niks dat ze met geweld uh, bewaarders onder druk zetten. Dus die zei, ik blijf lekker zitten. Nou ja, dat kan ook zijn omdat hij dacht, uh, we worden buiten de muren meteen opgevangen. Ja. Maar hij deed het voorkomen alsof hij uh, daar niet voor, uh, voor voelde. Dat hij het op de eerlijke manier wilde doen. Als je dat zo zegt, hè? Met, met een touw met een haak en dan wandelde hij over het ijs weg. Kan dat nog steeds? Nee toch, hoop ik. Of... Nou, het, het gebeurt wel minder. En de grote jongens uh, zitten in de extra beveiligde inrichtingen in Vught. Ja, de, daar, is daar, je, daar is nog niemand ontsnapt. Daar is nog het? niemand ontsnapt. Nee. Uh, maar het gebeurt nog wel eens dat er iemand uh, wegloopt. Uh, meestal met uh, medewerking van uh, cipiers, hè? Met, met uh, ja. geld kun je alles bereiken. Um, en uh, wie, wie kan er achter deze liquidatie zitten, denk jij? Ja, het is nog een beetje vroeg om te speculeren. Er wordt gezegd dat hij uh, een ruzie had met zijn oude maatje Mink Kok. Ook een ah, van de weinige overlevenden. Kom ook nog wel bekend voor. Ja, Mink zit veel in Spanje. Overigens, uh, Stanley zat ook veel in Benidorm. Wel een paar honderd kilometer van Marbella, waar uh, Mink veel uh, zit. Maar dat zou een uh, mogelijkheid kunnen zijn. Tegelijkertijd, hij werd vaak genoemd als opdrachtgever, of in elk geval, betrokken bij liquidaties. Uh, dus het kan een tegenreactie zijn. Hij had al jarenlang ruzie met uh, Jotja Jotja. Uh, ...die grote Joegoslavische mm -hmm. uh, maffiabaas uh, Hij heeft in 2003 werd uh, Stanley genoemd als opdrachtgever... ...voor een liquidatie in Spanje, in Benidorm of bij Benidorm... ...op uh, Marco uh, Vopmirovic. Dat was iemand uit de uh, uh, gelederen van uh, Jocic. En ja, uh, ze zeggen wel eens: uh, ...wraak is een gerecht dat koud wordt geserveerd. Vroeg of laat kom je aan de beurt. En dat is dus vanmiddag gebeurd. Maar ja, het kan ook met een mislukte drugsdeal te maken hebben. Ach, hij is 64 geworden. Dat is best oud voor een topcrimineel, toch? Voor een crimineel heel oud. Ja. maar werd 37 en dat was al oud. Uh, Klepper 40. Uh, nee, het is, het is uh, een mooie leeftijd. Er zijn weinig mensen over uit de tijd van Holleder. Ja, recent. Uh, Zwolsman, hè? nou ja, eerder ja. Cor van Hout, Klepper, Mierenmet, Jan Vemer. Het, het wordt stil. Maar de nieuwe generatie is al lang weer aan de slag hoor, dus uh, <lacht> voor ons is er nog werk genoeg. Ja, voor jou gelukkig dan maar. Zeker. Goed, Gerlof Leijstra van Elsevier, dank je wel. Graag gedaan. But you broke me, now I can't feel anything When I love you, it's so untrue I can't even convince myself When I'm speaking, it's the voice of someone else What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 Playing house in. En James Morrison, Broken Strings. Dit is Radio 1. BNN Today. Hans Klok, de snelste illusionist ter wereld. Die speelde met zijn show Hurricane het afgelopen half jaar alle grote zalen in Nederland plat: van Van Carré tot Luxor tot IJmuiden. Nou, het laatste is natuurlijk een beetje kleiner. Maar dat is wel waar hij het komend weekend zijn tour eindigt. Een thuiswedstrijd eigenlijk. Want in Tema in IJmuiden is ook de werkplaats. Waar Hans al die, uh, al die mysterieuze trucs in het diepste geheim uitwerkt. Hans Klok, goedenavond. Ja, goedenavond Willemij. Hi, zometeen natuurlijk uh, over jouw show en over wat je uh, de komende tijd gaat doen. Maar eerst even, jij, jij zit nu ook in die werkplaats. Um, ja, ja. Met een, een leuk apparaatje waardoor uh, je heel goed klinkt, net alsof je naast me in de studio zit. <laughs> maar dan uh, ben ik heel benieuwd, van dat lijkt me dan een enorm glamoureuze uh, omgeving... met allemaal windmachines en ventilatoren <laughs> en grote kisten om er midden te zagen. Is dat ook zo? Uh, nou, dan moet ik je toch echt uit de illusie helpen, want het is, uh, het is echt een werkplaats... Hier worden heel veel dingen gemaakt. Uh, maar voor een deel is het ook een repetitielokaal. Dus ik heb, we hebben hier een podium, een, zeg maar, een zwevende vloer. Zodat je als je springt en zo, dat je, uh, moet je niet een betonnen vloer hebben, want dat is het slecht voor je knieën. Dus dat noemen uh, we dan een zwevende vloer. We hebben spiegels, zodat je kan zien wat je doet. Uh, waardoor ik dus kan zien of het publiek niet kan zien hoe de truc gaat. Ja, we hebben ja. goed, uh, goed <laughs> licht hier. Verder hangen hier duizenden kostuums, uh, hangen hier oude posters, uh, hangt hier een billboard van uh, uitlasting. Fakers. Um, van de show die ik deed samen met Pamela Anderson. Mm -hmm. uh, er staan hier heel veel oude illusies. Ik heb hier ook een <gif> beetje een vitrine met allemaal heel klein spul van de, uit de tijd dat ik begon, uh, 30, uh, 32 jaar geleden, toen ik tien jaar was. Uh, ja. Kleine trucjes die ik zelf in elkaar knutselde. Uh, en, uh, en verder is dit, uh, zit ik nu aan de tafel waar ik normaal zit met mijn dansers en medewerkers als we dingen aan het bedenken zijn of als we aan het repeteren zijn. Ik vind het altijd wel een hele fijne plek. Het uh, is midden de haven, dat is wel inspirerend. We hebben even um, uh, je buurman gebeld. Om te, oh, ja. Horen, ja, om te horen of hij wel eens wat meekrijgt. Van al jouw, uh, ja, ja, ja, jouw magisch gebeuren daar. En dat is een uh, bedrijf van Kunststoffen heeft die man. Uh, luister even mee. Oké. Okay. mooie, een grote knal. En, en, en, en je ziet als waar als de deur op kiest Dat de grote flits. En ja, rookt de deur. Het komt uh, confetti ja, eigenlijk. Ja, de, de, dan staat hij buiten wat te testen, en dan, dan leggen we ons de werkplaats voor met glinsters. Want ja, dan staat de wind even verkeerd. Ja, en ook als iets niet werkt, dan, dan komt hij ook wel symfoniek naar binnen lopen. Of uh, een schilverdraaier, een hamer, of uh, een stukje materiaal, of wat dan ook. Nou, u kunt, u kunt mijn blinddoek kun s'nachts wakker maken, en dan uh, kan ik u vertellen hoe de show gaat ondertussen, ja. Ja, wat leuk. Ja. Dus die, die man die, die heeft aardig wat meegekregen, kennelijk. Maar ja, ja. Ik, ik vind het een mooi beeld dat jij dus kennelijk soms gaat er iets fout en dan reed je in paniek bij hem binnen. Mag ik even een pleister of wat zei hij? of een hamer of... Uh... Ja, ja, ja, zaag. Nou ja, Arjan, uh, Arjan is dus mijn buurman en hij heeft een bedrijf in kunststof. Uh, ja, ik zit dus natuurlijk midden in het industrieterrein. Dus allerlei timmerbedrijven, metaalverwerkers, alles zit hier. Mm -hmm. En veel visbedrijven natuurlijk, want de vis komt hier binnen. Maar hij uh, ja, wat dat betreft is het echt een beter goede buur dan een verre vriend. Want hij helpt me vaak uh, uit de narigheid. Ook wel eens als ik iets vergeet. Bijvoorbeeld als ik een, een, een jas vergeten ben en ik ik ben in een speciale locatie. Schouwburg in een Bos of zo. En dan bellen ik hem op. En hij springt gelijk in de auto. En oh, hij goed. is altijd wel uh, ja, heel zeer behulpzaam. Maar ja. we hebben hier rare dingen meegemaakt. Ja, en soms vooral als het iets met vuur is. dan experimenteer ik dat op de straat. En misschien het raarste wat we wel meegemaakt hebben. is dat ik een keer met een olifant ben gaan repeteren. Maar ja, ja zo'n olifant. daar moet je natuurlijk helemaal mee. Uh, ja, daar moet je helemaal eigen mee worden. Dus ik had een loei van een olifant hier staan in de loods. En uh, die ging, daar ging ik rondjes mee lopen. En die olifant moest natuurlijk ook uit. Laten, ik moest ook naar buiten en uh, liep ik hier gewoon door de haven met een, een mega olifant. Dat is alweer uh, aan echt een wel... touwtje. Ja, aan touwtjes touwtje is erg lang geleden, want uh, die act doe ik niet meer. Uh, maar uh, ja, het is toch wel uh, uh, vreemde situaties. De, maar wat, wat ik zo mooi vind, wat hieruit blijkt, is dat het, het is echt handwerk wat jij doet. Ja, zeker. Het is absoluut een uh, uh, uh, ja, vakmanschap, het is handarbeid. Wat dat betreft loop ik dus ver achter. Ook met wat betreft het hele digitale internet en zo. Daar doe ik wel aan hoor. En ik zit ook wel op Facebook. En uh, ik twitter dan nog net niet. Maar mm. ik, ik heb er eigenlijk ook weinig tijd voor. Dit is gewoon ochtends beginnen. Uh, knutselen. Het is uh, proefmodellen maken van karton. Ik, voor mijn gevoel ben ik mijn leven lang surprises aan het maken. <laughs> en nee, zo voelt het echt. Moet er niet ja, aan verschrikkelijk. <laughs> nou, maar zo voelt het wel. En net ook ja. nog eens het heel veel oefenen, weet je. Het is uh, goochelen of illusionist zijn, zoals, ja. uh, zoals ik mezelf noem. Dat is niet, zeg maar, alleen maar een talent. Ik bedoel, ik heb misschien talent om goed te performen. Ik kan goed optreden en ik ben vaardig. En ik, uh, ik weet het goed over te brengen. Maar mm. het zijn blijven trucs die je moet leren. Hoeveel, steek je maar, daar veel tijd in? Ja, daar steek ik heel veel tijd in. Ja. Hoeveel? Ja. Nou ja, ja echt ja, dag, dag en nacht eigenlijk. Ja. Maar wat ik me afvraag, Hans, dat lijkt mij heel irritant. Als ik naar jouw show ga, dan ik zie ik al die moeite er niet aan af. Nee, nee maar ja, dat is natuurlijk ook als je... Ik ben naar de film Black Swan geweest vorige week. Het gaat over klassiek ballet. Het is helemaal geen dansfilm, hoor. Het is eigenlijk een hele spannende, eigenlijk een enge film. Maar het laat wel het ambacht zien van balletdansers, klassieke balletdansers... die elke dag tien uur trainen, minimaal... En hoeveel pijn het kost. En als je ze dan ziet doen, dan lijkt het heel makkelijk. En dat is eigenlijk bij mij ook. Als ik het goed doe, dan ziet het er heel makkelijk uit. En uh, ja, als, ik, als je ziet dat ik een beetje loop te klooien, dan denk je, oh, die klok hebt het niet onder controle. <laughs> je, moet ook, je moet het zo goed gerepeteerd hebben, dat je ook boven de techniek staat. Dat zelfs als het iets minder gaat, dat het er nog goed uitziet. Even over de trucs die je doet. In deze show, Hurricane, zit een geweldige truc met een zwevende gloeilamp... En daar zit een briljant verhaal achter. Nee, dat klopt, dat zwevende gloeilamp, die zag ik zelf vertonen toen ik in jaar 10 was. Door Harry Blackstone Jr. dat is een teller uit een zeer beroemd dynastie geslacht uit Amerika. Ja. En uh, ik was daar zo van onder de indruk. Dus ik schreef die man een brief. Want ik, heb, ik lag echt nachten wakker. Want ik kon niet geloven. Want op een gegeven moment zweeft die gloeilamp over de zaal in. Dus kun je hem bijna aanraken. Ja, ja. Ik schreef hem een brief. Uh, niet zelf, want ik uh, kon toen nog niet in het Engels. Maar mijn vader had hem vertaald. En toen kreeg ik na een paar maanden een brief terug. Met een gesigneerde foto. En uiteindelijk zijn we al met al zo'n twintig jaar bevriend geweest. En heb ik hem vaak ontmoet. En uh, ik heb hem heel vaak gevraagd van uh, meneer Blackstone, hoe gaat die act met de gloeilampen? En dan zei hij altijd, Hans Klok, die gaat goed. Hij wilde, <laughs> nooit iets, ja, hij wilde er nooit iets over vertellen. En toen hij dan gestorven is tien jaar geleden. Toen dacht ik van, nou ja, dan is ook daarmee is ook die act verloren. Tot vier jaar geleden dat zijn vrouw mij een brief schreef. Waarin zij dus in zijn dagboek had gelezen. Waarin hij had geschreven dat als hij daar ooit niet meer zou zijn. Dat het geheim van een gloeilamp moest gaan naar Hans Klok. Oh, echt waar? <laughs> ja, is echt, zo is het echt gegaan. En daarmee ben ik de enige illusionist ter wereld die het, uh, het wonder van de zwevende gloeilamp mag vertonen. En dat is dus een, een, ja, een zwevende gloeilamp die ja. aan is en door, door de, de ruimte zweeft. Hij zweeft door de ruimte en een, een klein hoepeltje bewijst dat hij dan nergens aan vast zit. Maar dan op een gegeven moment, Blackstone zei dan altijd van... Uh, oh, u kunt het niet goed zien, ik kom wel dichterbij. En dan zei hij altijd, please watch, but don't touch. Met andere <laughs> woorden van kijk, maar raak de lamp niet aan. Ja. En dan zei hij, go. En dan gaat dat ding met een bloedgang gaat hij uh, over de zaal heen. Ja Het is, is ook wel een soort van vierde... Wand breek je dan door. Hè. Theater is toch drie wanden. Hè. Je kijkt naar een achterkant en twee zijkanten. En een soort poppenkast waarin zich alles afspeelt. Maar op een gegeven moment als er dan dingen over de mensen heen gebeuren. Dan... Uh ja, ja. Dan, dan, dan, dan wordt het ineens drie dimensionaal. En heb jij nou die, die truc moeten kopen? Of zei die weduwe Blackstone? of weet uh, Nou, ik heb die... daar nog wel een klein bedrag... Uh, waar je wel uh, in Amerika een leuk huis voor kan kopen. Maar <laughs> Dat goed. wel. Ja, het ja. was ook wel weer een zakelijke deal. Maar het, het, heeft, het, het heeft ook een romantische kant. Het, is het was natuurlijk hun grootste familiebezit. Het was, was bedacht door de vader van Harry Blackstone. In begin jaren 1910, 1912, zo rond die tijd, heeft hij het bedacht. Ja. En de muziek is er later bijgeschreven door Charlie Chaplin. Oh ja? dus het, heeft, het heeft een hele rijke historie. Maar is dat ook hoe het doorgaans met trucs werkt? De een moet het de ander gunnen? Of is het ook gewoon een hele harde ja. wereld, keihard, commercieel... en je moet hem kopen? Nou, het is wel elkaar commercieel dat meestal vragen ze er enorm bedragen voor. En je nee. hebt ook allemaal congressen. Ik ga ook nu eens naar een congres dat begint 1 maart in Las Vegas. Dat is in het New Orleans Hotel. En daar komen dan allemaal illusionisten uit de hele wereld bij elkaar. En die laten elkaar nieuwe dingen zien. En proberen geheimen te verkopen aan elkaar. En workshops en zo. Dat wel lijkt wel me zo vermoeiend. Een weekend met allemaal illusionisten bij elkaar. <laughs> Sorry. Ja, dat is ook wel. Uh, op een gegeven moment kun je. Uh, op een gegeven moment kun je geen verdwijndruk meer zien. Nee. <laughs> ja, dat is wel heel leuk. Even over Vegas nog even. Um, ja. Iedereen weet, je deed daar shows met Pamela Anderson. Dat was een wilde tijd, heb je zelf ja. ook al over gezegd. Wat zijn je beste herinneringen aan? Las Vegas, beste herinneringen vond ik toch wel uh, het feit dat je een eigen show op de strip. Je gaat elke dag uh, rijden, uh, rijden uh, vanuit je huis. Wat, ik had een huis daar gehuurd. Het werd, was allemaal voor me geregeld door Joop van Ende was fantastisch geregeld. En dan ging ik de strip op en dan zie je al die taxis staan. Ik, ik, heb, ik kan me herinneren dat mijn broer belde ik vanuit de auto. Ik zeg wauw ik sta op een taxi. Het stond heel groot op zo'n taxi. Hans Klok uh, in town en uh, uh, featuring Pamela Anderson. En terwijl ik hem belde, ging er een grote bus aan de andere kant voorbij. En die hele bus, dat was de hele poster gewoon. En ik kwam bij het hotel aan. En dat hele hotel, de poster die David La Chapelle gemaakt heeft... He, nog altijd toch de beroemdste fotograaf op dat gebied ter mm. wereld... Dat het hele hotel was verpakt in die foto, dus als je zeg maar op de veertigste verdieping zat, dan uh, had je kans dat, je de, dat als je uit je raam kijkt, dat jouw raam dan het pupil was van Pamela Anderson. <laughs> of misschien iets anders van haar, maar, ja. het was wel een, uh, ja, het was een wilde tijd en uh, bijzonder. En ik ben toch de enige Nederlander die daar ooit uh, Nederlandse artiest die zes maanden kan zeggen dat hij op de strip heeft gestaan. Ik heb een vriendinnetje en die zegt wel eens ochtends ik moet me even mijn gezicht erop tekenen. Ja. E, heeft zij dat ook? Ja, nou, dat doet zij ook wel ja. <laughs> Ja. En wat is er zo wild aan haar dan? Nou, ze is wel van wild leven en een wilde uh, entourage. Ik bedoel, uh, Tommy Lee, uh, die er toch uh, in het begin heel veel bij was. Uh, later trouwde ze met een andere jongen. Dat, dat trouwde ze dan ook weer tussen twee shows in. Want in Las Vegas doe je altijd twee shows op een avond: één om zeven uur, één om tien uur. En ze had dan geregeld dat ze tussen de twee shows door ging trouwen. Ja, dat, dat, dat, dat was natuurlijk fantastisch voor mij, want het was wereldnieuws. En daarin kwam ik nog steeds, overal waar zij verschijnt of artikel over haar, wordt het toch aangehaald dat zij met Dutch illusionist Hans Klok optrad op de strip van Las Vegas. Dus ja. we zullen tot elkaars dood elkaar blijven achtervolgen. En als je dan moet kiezen, Vegas of IJmuiden? Nou ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk kiezen. Een beetje appels en peren <laughs> vergelijken. muiden vind ik gezellig. De cafés, de gezelligheid, de mensen. Uh, die gezelligheid heb je niet in Las Vegas. Maar voor mij is Las Vegas het grootste podium om op te treden. Dus uh, uh, ja, het, is wel, uh, het, is, het smaakt wel naar meer, zou ja. ik het zo zeggen. Ja, want als je dit hoort, dan denk ik Hans Klok moet toch groot en meeslepend leven. Dat ligt in jouw aard besloten ja, dit... volgens mij. Tuurlijk. Ik ben wel een soort dramatisch persoon. Bij mij is alles wel extreem, weet je. Het is niet uh, uh, ik kan nooit één sigaret roken. Nee, dan rook ik gelijk twee pakjes per dag. Maar dan kan ik dus ook zeggen, van, nou, dan rook ik me helemaal niet. Want dan... Uh, ik ben iemand die extreem is, ja. Dus we gaan je nog wel terugzien in Vegas? Uh, uiteraard, ja hoor. Don't ja? worry. Hans Klok, dankjewel en uh, ja, succes. Ja, jullie Alsjeblieft. Today's Talk. Het is maandag. En dan gaan we eens even kijken waar het over gaat bij de sportschool Frans. Goedenavond. Van de School in Rotterdam, hallo, waar gaat het bij jou oh. over vandaag? Nou, het, uh, ja, ik heb natuurlijk veel buitenlanders in mijn school trainen. Ja. En uh, ja, het gaat uh, over de, in de situatie in, uh, in de hele wereld, die moslimlanden. Dus alles komt in opstand. Ja. Je, je ziet nou weer in Libië, we hoorden net door de radio dat er al meer dan 400 doden zijn. Ja, vreselijk. En dan beginnen in Marokko ook al. En uh, ja, het is te gek voor woorden. Wat vinden die jongens daar nou van? Vinden ze het wel ja. goed? ja Nou, ze zijn er niet kapot van, maar ja, ze streven toch naar een, uh, naar een overwinning natuurlijk. Dat ze uh, ja, een beter leven krijgen daar, ja. dat is logisch natuurlijk. Maar die jongens bij jou op de sportschool die staan er wel achter, of niet? Ja, die staan daar achter, ja. En worden die jongens bij jou op de sportschool er nou ook echt kwaad over? Ja, nou niet zo erg natuurlijk, want de meesten zijn hier geboren natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, de, de, de, de ouders en de familie die zitten daar ook. En, uh, ja. Je ook... probeer er zoveel mogelijk contact mee te krijgen natuurlijk. Zitten ook mensen uit Libië op je sportschool? Ja, daar heb ik ook zitten, ja. En uit Egypte heb ik ze zitten. Ja, want die zal ja. het wel heel erg aan het hart gaan uit Libië. Ja, die jongens gaat heel erg aan het hart en er zijn misschien familieleden bij. Dat weten ze nog niet, ze zijn nog niet geïnformeerd daarvan. Dus het is een, een droevige zaak. Rob, het en Nieuwegein, hallo. Hoi. Hi. Goeddag, ja. En bij jou dan? Ja, bij ons geen politiek, maar het ging toch even een beetje over sport. Uiteraard, uh, ja... Uh, dus weet je, ik heb altijd voor Bob Sleet. En dat is Bob Sleet natuurlijk altijd hot. Uh, de meisjes uh, zijn 60 geworden op het WK. Maar ja, eigenlijk voornamelijk waar het om ging was. Uh, ja, En daar heb ik ook eigenlijk nooit zo op stilgestaan, gestaan. Dus eigenlijk uh, Bob de Jong. Hoe lang hij eigenlijk al meeloopt, Bob de Jong. En elke keer weer zulke prestaties neerzetten. En nu weer een World Cup gewonnen. En volgend jaar. Hij wilde een wereldrecord rijden. En iedereen heeft heel veel bewondering voor. En ja, ik, ik, ik ken hem zelf nog wel uit. Ja, uiteraard van mijn, mijn atletieke, dus mijn uh, actieve carrière, met, ja, met een popstijl aan een trainingskamp op St. Morris. en Hoe positief die jongen altijd in het leven staat. En misschien heeft het leuk om te horen ook. Hij zei van, uh, als ik het stadion binnenkom en al die mensen zitten daar, hij zegt, dan zuig ik daar de energie vandaan. Hij zegt, dat vind ik geweldig en dan ga ik nog harder schaatsen. Ja, nou, ik vind het gewoon geweldig hoe die jongen, elke keer weer... Ja, zich weet op te laden, zoveel jaren achter elkaar... die tien kilometers weet uh, te racen. En ik, hoop, ik hoop echt dat hij nu die wereldtitel pakt... en ik hoop echt ook dat hij het wereldrecord gaat, uh, gaat schaatsen. Ik hoop het echt van harte. Goed, dankjewel Rob, dankjewel Frans. Heer, een hele prettige avond nog en tot snel okay. weer. Oké, Dank dankjewel. Dankjewel. Okay. Ja, en dan was dat alweer de BNN Today van vandaag van maandag. Um, wil je nou zien uh, hoe sexy de Provinciale Staten kunnen zijn? We hebben je al iets laten horen... Moet je zeker ook even het beeld bij bekijken... is zeker de moeite waard op onze site bnntoday.nl. kun je de dames vinden, Miss Utrecht en Miss Noord-Holland... over hun provincies. En wil je ons volgen via Twitter, Dat kan twitter.com slash bnntoday. Mailen kan ook nog steeds bnntoday at @bnn En zometeen langs de lijn uiteraard met Gio Lippens. En uh, die heeft het daarin onder meer over de afgelaste Formule 1-race in Bahrein. Dat allemaal en nog veel meer langs de lijn. En wij zijn er gewoon morgen weer. Tot dan.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 Dit is Radio 1.